is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. Ja, we zitten lekker, hoor. ZFM in de avond, zie het in de house. Met nu een uur lang in de mix. DJ Dion zit Een lekkere Amsterdam dance event afterparty. Hoe vind je dat? Ik zeg gewoon elke week het komende uur. Een uur lang speciaal voor jou in de mix. Live, live, live, live. Vanuit de studio aan de tolweg is antwoord. Baby, I've all in I want you to be happier Baby, I've been all in I want you to be happier I want you to be happier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 So clever go whether or not the teapot or beef might saddle, feet on the pedal, mashing music, glasses, swerving, driving fast in the boat, lane, but I ain't tripping, cause I'm getting my cash in. What the fuck I'm a pain with the O. fuck I'm a pain with the O. What the fuck I'm a pain with the O. What the fuck I'm a pain with the O. Bang with the O. Hang hang with, with, with the O. Bang with the O. Bang with the O. Big Snoop Dogg. Ja, die niet We'll be right Overgaat in de wintertijd. Dus dat betekent. een uurtje langer stappen. of een uurtje langer slapen. of gewoon een uurtje langer naar je It luisteren. Helaas is het avond nog geen wintertijd. dus helaas dat uurtje. Je zal gewoon See It op repeat moeten zetten. Maar naam was DJ JK. Samen met DJ Dion Sidney was dit. See It Sessions. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp. Ja. En dan in de wintertijd zijn we weer bij je. Maak er een mooi weekend van. Gaan wij dat ook zeker doen. Ik zeg, hou me hier op C-Fam Altijd gezellig. Ik zeg, doei. I'll let you get to me once now, baby.